11 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Europese aandelenbeurzen reageren opgelucht op het akkoord... over de Amerikaanse schuldencrisis. Ze openden allemaal hoger. De AIX stond vlak voor 11 uur ruim een procent in de plus. Ook de Aziatische beurzen reageerden positief op het nieuws. De aandelenkoersen in Tokio en Hongkong gingen omhoog. En ook werd de dollar meer waard ten opzichte van de yen... De republikeinse en democratische leiders in het congres... hebben na maanden van overleg een compromis bereikt. Het schuldenplafond wordt in twee stappen verhoogd... met in totaal zo'n 2 biljoen dollar. Tegelijkertijd wordt de komende jaren voor meer dan 2 biljoen bezuinigd. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog instemmen met het akkoord. Vooral in het Huis van Afgevaardigden is veel weerstand tegen het compromis. Sommige republikeinen zijn fel tegen de verhoging van het schuldenplafond... Democraten klagen omdat in het plan de belasting voor de allerrijkste niet omhoog gaat. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft per ongeluk een brief gestuurd... aan zo'n 600 mensen die al waren overleden. De brief ging over de opheffing van een kortingspas van de gemeente. Door een menselijke fout was een verouderd adressenbestand gebruikt... waarin de overleden mensen nog stonden geregistreerd. De gemeente heeft nabestaanden een excuusbrief gestuurd. Volgens een woordvoerder waren de reacties divers... Mensen zijn boos en, en, en terecht. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk. Het had echt niet mogen gebeuren. Uh, het, vorige week belde er ook een mevrouw die belde voor heel iets anders... en die vertelde dan dat ze uh, het heel netjes vond... dat ze een excuusbrief hadden gekregen. Dus het is wisselend. Het aantal gedwongen ontslagen is vorig jaar flink afgenomen. In 2010 raakten 105.000 mensen hun baan op deze manier kwijt, meldt CBS. Het jaar daarvoor waren er nog 122.000. Volgens het CBS werden minder mensen gedwongen ontslagen omdat het economisch beter gaat. Pakketbezorger TNT Express heeft in het tweede kwartaal een winst geboekt van 79 miljoen euro. En dat is 8% minder dan een jaar geleden. Financieel directeur Bernard Bort vertelt wat de oorzaak is van de winstdaling. De verwachtingen, en dat zie je ook in de, de algehele statistieken vanuit uh, Azië naar Europa... En daar is de groei jaar op jaar uh, wat minder dan we hadden verwacht. Uh, en je ziet een aantal Europese landen waar de economische groei wat minder is, dat je daar ook wat, uh, wat minder omzetgroei kunt realiseren. Het zijn de eerste cijfers van Express als afgesplitst bedrijf met een eigen beursnotering. De Pakjesdivisie werd in mei een zelfstandig bedrijf naast PostNL. De omzet van TNT Express nam iets toe in het tweede kwartaal en bedroeg 1,8 miljard euro. Het weer tot slot vanmiddag vrij zonnig en droog... bij een temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en gemiddeld 26 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... bij Nieuwegein-Zuid 2 kilometer. Op de A12 Duitse grenzen richting Utrecht bij Knopend Waterberg 2 kilometer. Tussen Harling en Harlingenhaven rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een seinstoring. De vertraging is daar meer dan een uur. VARA, Radio 1, de .fm. zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, de zon schijnt, eindelijk. Hebben de thuisblijvers nu gelijk en dus de vakantiegangers ongelijk? Of is het juist andersom? Nou ja, het antwoord op deze knagende vragen moet u zelf maar bedenken. Maar ik zal wel proberen om het u dit uur wat makkelijk te maken. Wat ga ik doen? Nou, ik ga praten met Albert van Hal van de hulporganisatie Cordate. Niet over de honger in de horen van Afrika. Nee, Albert van Hal is afghanistan deskundige. Vijf jaar geleden vertrokken de eerste Nederlandse militairen naar Oeroesgan. En inmiddels zijn we weer weg. Wat heeft het allemaal uitgemaakt? De A4 die komt eindelijk af. De Raad van State heeft beslist dat het asfalt gelegd mag gaan worden tussen Delft en Schiedam. Na 50 jaar praten kan eindelijk de schop de grond in. En de uitspraak kent zowel winnaars als verliezers. Katinka Beer bericht zometeen over de stand van zaken. En wat heeft gitarist Harry Saxioni met George Harrison? Blijf aan het toestel of achter uw scherm. Surf naar degids.fm Precies vijf jaar geleden startte de Nederlandse missie in Uruzgan. Ruim 1400 militairen vertrokken naar deze Afghaanse provincie... om er de veiligheid en de stabiliteit te bevorderen. Kosten? Zo'n 1,3 miljard euro. Veel geld, vooral als de meningen over het succes van de missie... behoorlijk verdeeld zijn. Albert van Hal is Afghanistan-deskundige bij hulporganisatie Cordaid... en bij mij in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het zich nog herinneren dat de militairen vertrokken? Uh, nou, heel vaaglijk. Um... Toen de Nederlandse militair naar Oerskan vertrokken, was ik nog zelf niet zo met Afghanistan bezig. Dat kan pas later. Dus, uh... Was er ja, moeilijk te zeggen of er dan ook al blijdschap was bij u op dat moment? Nou, uh, toen uh, mijn uh, organisatie Kordheid heeft uh, destijds gepleit voor, het, uh, uh, voor de komst van Nederlandse soldaten naar Oerskan. wij waren van mening dat uh, in zo'n in zo ingewikkeld oorlogsgebied als Oerskan je een bepaalde vorm van veiligheid moet brengen om ook ontwikkelingshulp mogelijk te maken. Dus wij waren uh, toen de tijd voor die Nederlandse missie. U hoopte op veiligheid en stabiliteit? Ja, zo is het. Ja. Is die er gekomen? Ja, het antwoord is uh, gemengd, wat u al bij de inleiding zei. De Nederlandse missie heeft zich uh, heel erg geconcentreerd... om uh, in de drie belangrijkste districten van Oersgan... om daar uh, veiligheid en stabiliteit te brengen. Dat is dan de driehoek uh, Derawood, uh, Chora, Tiringkot. Daar liggen de, de drie stadjes, dat zijn de bevolkingscentra... En de Nederlandse missie heeft ergens zijn best gedaan... om alle lokale ingewikkelde conflicten... en alle ingewikkelde uh, verhoudingen tussen verschillende stammen... en families en clans, om die te begrijpen. En dat is wel heel belangrijk. Omdat uh, stammen die eigenlijk uh, de boot missen... die worden onderdrukt of die, uh, niet worden, uh, die geen aandacht krijgen... die zijn eigenlijk een soort van interessante uh, doelwit voor Taliban. Dus door alle eieren in het mandje te houden, zeg maar... door met iedereen in gesprek te blijven... probeer je zo de, de, uh, de aansluiting van de bevolking bij Taliban tegen te houden. Op zich is dat een, een behoorlijk uh, verstandige aanpak... Pak. Wat je nu ziet, dus Nederland heeft zich op die drie binnengebieden geconcentreerd. En wat je nu hoort, is dat uh, bijvoorbeeld de opvolgers Amerikanen en Australiërs kiezen er ook voor om de buitengebieden meer, ja. meer te gaan vechten. En nu wordt er gezegd: van nou, had het misschien, uh, had de Nederlandse missie misschien iets meer moeten gaan doen aan de buitengebieden. Maar je kunt ook zeggen: uh, wat je nu ook ziet gebeuren, is dat in de buitengebieden wordt meer geknokt. Maar, uh, op dit moment is het in de binnengebieden, die drie districten die ik net noemde, daar rommelt het nu weer meer. Dus ja, je kunt het uh, lang over praten, maar het heeft zo'n zijn tegenschat, zou je kunnen zeggen. Hebben de Nederlanders dan misschien toch een kans laten liggen door te veel te praten en misschien te weinig in te grijpen? Nou, ik, ik denk zelf uh, van niet, want um, je ziet de, um, het, de oorlog in Afghanistan is reuze ingewikkeld. Je hebt het conflict tussen de Taliban en de regering Karza, die wordt geholpen door de NAVO. Maar daaronder heb je heel veel lokale conflicten. En wat ik al zei, de Taliban is heel slim in, in die lokale conflicten te, uit te buiten om... Uh, uh, gefrustreerde, boze bevolkingsgroepen... die geen macht hebben, geen geld, geen invloed... om die uh, aan, naar ze toe te trekken. Dus om heel erg veel aandacht te besteden aan die lokale conflicten... om die allemaal te begrijpen en met iedereen in gesprek te blijven... en iedereen aan boord te houden... heb je dus eigenlijk wel de potentie van, uh, van de Taliban uh, kleiner gemaakt. Volgens mij is dat wel een hele uh, verstandige aanpak... Het is wel een hele arbeidsintensieve aanpak. Je het is een je complexe hele dag, problematiek. Je bent de hele dag met iedereen aan het praten en drinken om die conflicten te begrijpen en uit, uh, escalatie van de conflicten te voorkomen. En wil je dat in heel gaan doen... die aanpak van veel praten en overleggen en al die conflicten te begrijpen... Dat, dat, dat is dus voor Nederlands niet gelukt. Die hebben zich op die drie binnengebieden geconcentreerd. Hebben we het misschien onderschat van we gaan er even praten en dan is het wel goed? Ja, dat, dat sowieso. Uh, de, de Nederlandse missie is goedgekeurd door het parlement. Om, maar de voorwaarde was er moest een wederopbouwmissie worden... Dus toen was het vanaf dat moment was het een wederopbouwmissie. missie. En dat is eigenlijk wel een, dat was achteraf wel een beetje naïef. Het is een ingewikkeld oorlogsgebied, heel veel conflicten. Dus om te denken van we kunnen daar even wederopbouw plegen, dat was wel, uh, ja, dat is, dat is eigenlijk onderschat. Ja. De, de, de problemen. De conflicten zijn te groot. En het, heeft ook, het kost heel veel tijd en uh, soldaten en heel veel uh, energie om het daar een beetje vooruitgang te brengen in de vrede in en veiligheid. Dat wil je. Ja. Hoe kan het dat men zo kortzichtig was? Want het is een gebied waar die problemen al veel langer spelen, nog voordat wij er kwamen. Ja, het heeft te maken met de binnenlandse uh, politieke dynamiek. Dus de, de, de meerderheid van de Kamer... Er kwam alleen maar meerderheid van de Kamer als het een soort politiek werkt verhaal zou worden. Hè, we, gaan, uh, we gaan wederopbouw plegen. Uh, en vanaf dat moment moest er dus een wederopbouwmissie worden. Want dat was toegezegd aan het parlement... Dus um, wat je dan krijgt, is eigenlijk een beetje gek. Er, wordt heel, er, komt, er komt een discussie in, in Den Haag over van... is er wederopbouwmissie of is de vechtmissie? Daar wordt er heel erg over gebakken leid. En dan wordt er heel erg veel tijd besteed aan te bedenken... hoe gaan we wederopbouw plegen in een oorlogsgebied? Dus van, hoe kunnen we praten en vechten en wederopbouw combineren? Dus er werd, er werd eigenlijk een soort van, je krijgt eigenlijk een soort van binnenlandspolitieke politieke discussie... over binnenlands-politieke uh, uh, speerpuntjes. En dan um, wat er dan gebeurt, is dat je heel gauw vergeet... dat ook de mensen in Oorsgaan wonen... en dat daar hele ingewikkelde conflicten zijn. Dus dat is een Hele uh, curieuze dynamiek dat, uh, dat de Haagse politiek dat zich heel erg richt eigenlijk op uh, Haagse thema's. En bijna de ingewikkeldheid van kan vergeet. Is dat ook een manier om de missie dan geheel vleugel lam eigenlijk al te maken? Nog voordat je begonnen bent? Nou nee, nee dat niet. Wat, uh, ik denk die, die missie heeft gewoon zijn werk gedaan. Maar wat, wat ik wel heel, wat ik jammer vind wat me ook heeft geërgerd is dat de... Kijk, Oersgan is zo ontzettend ingewikkeld, is er bijna niet te volgen. Dus de tijd die je hebt, stop je er dan in om Oersgan te begrijpen... lokale conflicten te begrijpen en, uh, laten we zeggen, uh, vooruitgang te brengen in Oersgan. Ga je tijd dan niet stoppen in allerlei uh, uh, binnenlands politieke stokpaatjes. Dat, dat, dat vind ik heel jammer. En uh, dat, is, dat is echt wel, uh, ja, wat ik al zei, het ergert mij. Omdat uh, er is zoveel aandacht aan besteedt dat de problemen in Oersgan eigenlijk... Minder aandacht kregen, laat staan de problemen in heel Afghanistan. Want we richten ons nu wel, natuurlijk, al vijf jaar op Oerskan. Uh, maar de problemen in heel Afghanistan zijn echt enorm groot en daar is veel te weinig aandacht aan besteed. Je ziet nu dat het land. Hoe kan dat? Je ziet nu dat het land uh, steeds maar aan het afglijden is. De problemen zijn immens. De Taliban is groter en sterker dan ze uh, de afgelopen vijf jaar waren. De regering Kaza is vreselijk impopulair. Er is een wildgoed aan lokale conflicten. Uh, Karza heeft lokale machthebbers nodig om in het zadel te blijven. En hij heeft internationale troepen nodig om in het zadel te blijven. Lokale machthebbers worden nu één voor één opgeblazen. Internationale troepen hebben gezegd dat ze zich terug gaan trekken. Dat ziet er echt, ziet er echt uh, uh, vrij beroerd uit, zou je kunnen zeggen. Maar hoe kan het dat er niet bijvoorbeeld één partij is die het hele overzicht heeft... in plaats van dat we ons allemaal maar concentreren op die ene provincie... waar wij dan zelf zitten, of ja, de ander? Um, nou, omdat, uh, dat is net wel lastig uit te leggen. Maar dus, uh, het voorbeeld van Nederland is... Uh, niet uniek, want bijna elk NAVO-land had zijn eigen provincie... waar ze, waar ze zijn mensen heen sturen. Dus ja, je krijgt dan... Iedereen is natuurlijk heel erg begaan met de bel en wee... van onze soldaten. Dus daar gaat, daar gaat dan de aandacht naartoe. En dan is het, blijkbaar is het dan heel moeilijk... om, uh, om, een, om de aandacht voor de, voor, voor de problemen in het hele land uh, te houden. En, en de oogklep eigenlijk af te zetten. Ja, en het, het probleem is ook gigantisch. Ik bedoel, toen Nederlandse soldaten naar Oersgan gingen... Had, kende Afghanistan al, al, geloof ik al... 20, nee, al 25 jaar oorlog. Dus het is ook sowieso geen sinecure om in Afghanistan uh, vrede en veiligheid te brengen. Dus dat, dat was, ook een, was van, sowieso een enorme, uh, enorme klus, een soort van Hercules-klus. Maar... In een tijd van vijf jaar? Ja, in een korte oh. tijd. En nu... Um... Maar, maar wat, er dus eigenlijk, wat, er volgens mij, wat ik jammer vind, is dat het gevoel van urgentie, van het gaat echt verkeerd, dat, dat uh, is te weinig uh, in, in Nederland, in het publieke debat, in het politieke debat, te weinig meegenomen. Inmiddels is er weer een, een nieuwe missie uh, ja, gaande, een politietrainingsmissie. Uh, dit keer in Coendoes. Uh, die is er ook niet zonder slag of stoot gekomen. En uw organisatie heeft zelfs gezegd van, misschien moeten we het maar niet doen. Ja, inderdaad. Uh, Corleid heeft toen in, in het parlement gezegd van, nou... Ingewikkeld, Veel dilemma's, we hebben er van wakker van gelegen. Maar uiteindelijk zeggen wij, doen het niet. We denken dat die missie voor Kunduz nog wel iets goeds kan betekenen voor de mensen daar. Maar als je kijkt naar het hele plaatje van Afghanistan... is de situatie nu zo beroerd dat je dan andere dingen moet kiezen. Je, zou je kunt zeggen, we moeten enorme politiek, politieke druk uitgeoefenen... om alle partijen binnen en buiten Afghanistan aan de tafel te krijgen... om tot een politiek akkoord te komen. Dus wij zeggen, gezien de omstandigheden, we vonden het een lastige vraag. We vonden het heel moeilijk om, om ja of nee te zeggen. Uiteindelijk zeggen we, nou, advies doe het, dan maar niet. Toch wordt er niet naar u geluisterd. En dan vraag ik me af, als u het weet, als professional... u zit daar met de organisatie, u heeft het eigenlijk directe zicht erop. En toch zegt men, nee, we gaan toch ja, lekker ja, ernaartoe. Ernaar er zijn natuurlijk heel veel mensen die iets van Afghanistan weten. Ik, ik ja. ben niet de enige. En wat er in het geval van Kunduz gebeurde, was dat uh, heel veel Afghanen... dat is wel heel belangrijk, heel veel Afghanen zeiden tegen, de tegen het Nederlandse parlement... kom alsjeblieft wel. Dat is wel een heel belangrijk punt. Uh, de Afghanen waar wij mee werken, die zeggen eigenlijk ook van... Uh, blijf komen... Zij zien het land zo snel achteruit gaan. Ze zijn echt uh, heel erg bezorgd over de toekomst. Ze zijn bang dat er een oorlog komt tussen, ieder, tussen alles en iedereen. En dat het land uit elkaar valt. Ze zien dat een scenario gebeuren. En waar zij doodsbang voor zijn, is dat de internationale gemeenschap zegt: van nou, het is niet gelukt. Um, tot ziens, we gaan naar de volgende brand halen. Daar zijn ze doodsbang voor. Dus wat zij willen, zij willen eigenlijk gewoon alles wat wordt geboden, willen zij heel graag ontvangen. Omdat ze gewoon bang zijn dat ze vergeten worden. Is dat ook uw angst? Ja, ja ik uh, maak me daar ook zorgen over. Je ziet dat het nu. Uh, het gaat nu echt heel beroerd. En de vraag is wat nu, wat nu nog de oplossing is. De Afghanen zijn doodsbang dat de internationale gemeenschap, internationale gemeenschap zegt... Van het is niet gelukt, uh, we stoppen ermee. En daar hebben ze reden toe, want dat is in het verleden uh, eerder gebeurd. Dat is een soort van Afghaans trauma. Dus uh, mijn, uh, mijn pleidooi is dat we uh, heel erg ons best moeten doen... dat de internationale gemeenschap zich blijft committeren voor Afghanistan. Dus politiek, er moet uh, continu politieke aandacht en politieke druk komen... om de problemen naar te verhelpen, financieel moeten uh, blijven werken aan de ontwikkelingshulp... zoals de gezondheidszorg die CORDE-MEMISA uitvoert. En uh, het is volgens mij een politiek feit... dat de militaire internationale troepen zich terug gaan trekken. Maar dan nog, uh, wat mij betreft, zo slim en zo gefaseerd mogelijk. De aandacht uh, moet blijven. Ja. Albert van Hal van hulporganisatie CORDE. Dank u wel. Alsjeblieft. Soak up de sun, zuig ze op die zonnestralen, nu het nog kan, Sheryl Crow. Tijd voor aflevering 5 van onze serie A4 De Verlenging. Die gaat over de A4 Midden-Delfland... die er na decennia-discussie nu dan toch echt gaat komen. En dan gaat het om 7 kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam. Verslaggever Katinka Beer, jij maakt uh, die serie. En waar gaat je aflevering van vandaag over? Over het tunneldak. Uh, tunneldak. Tunnel ja, het tunneldak. Dat wil zeggen het dak van de landtunnel... die gaat komen aan de zuidkant van de A4 Midden-Delfland... Uh, bij Schiedam en Vlaardingen... Ik ben er geweest voor uh, aflevering 2 met uh, de vrienden van de A4. Uh, want de talud, dat ligt er al. Je moet je voorstellen, het is een, een heuvel met erop een ja, heel lang grasveld. Wat nu een soort uh, ja, een hondenuitlaatplaats is. Uh, dat, ja, heel groot en heel groen. Dat blijft het niet, of althans, het blijft groen. Je kunt er ook uh, recreëren, maar er komt een sportpark, heeft de gemeente Schiedam. Besloten. Maar over de precieze invulling van het sportpark wordt al maanden gesproken. En er blijft ook over gesproken worden, met name ook door burgers. Want in Schiedam gelooft men heel erg in uh, inspraak. Uw naam? Ik ben uh, Klaas Gijzen. Ik ben woonachtig uh, tegenover de tennisvelden. Dus dat is vlakbij de beruchtepark uh, wat moet worden... En ik ben ook uh, voetbalminded, dus ik hou ontzettend veel van sport. Ik vind het geweldig dat ze een sportactiviteit uh, ja. uh, daar douwen. Alleen, ik zeg op mijn beurt van zo'n groot park op zo'n klein gebied, is voor mij een vraagteken. Want er wordt wel gepraat over een prachtig mooie uh, parkeergarage en alles. Maar wat gaat er gebeuren als daar ook die mensen een knaak per dag moeten betalen? Dan gaan ze toch de wagentje tussen de huizen zetten. René Costanje, projectmanager van het project A4 en ontwikkellocaties. Ja, ten aanzien van parkeren en betaald parkeren, die vraag is ons nog vaker gesteld. En in ons projectteam is nog nooit over betaald parkeren gesproken. Dat is een idee wat bij ons nog nooit is opgekomen. Want ja, als we betaald parkeren invoeren in die parkeergarages... Ja, dan heb je natuurlijk... Eh, ik zie dat al voor me, dan komen ze in de wijk. Dus dat is helemaal geen plan of idee van ons. Serieus, we hadden er nog nooit aan gedacht, maar het wordt steeds grotmer. Dus dat gaan we niet doen. Lijkt me niet handig. Is er iemand met een nieuw onderwerp over... Uh... Ja, dit is zo'n bijeenkomst met de bewoners. Ja, waren er waren ongeveer uh, 100 vijf, vijf, mensen op afgekomen. Maar er zijn ook heel veel kleine bijeenkomsten geweest... met klankbordgroepen en met werkateliers. Dat was eigenlijk voordat het plan definitief was... konden mensen met creatieve ideeën komen... voor wat er dan op dat tunneldak moest komen. En er zijn plannen geweest als een, een park met allemaal kunstwerken... of het idee dat je op de hellingen van de tunnel zou moeten kunnen langlopen. Ook gaat uh, ja gaat niet door ja, uh, zoveel praten zoveel ideeën uh, zoveel inspraak waarom ja dat heb ik gevraagd aan de wethouder uh, ruimtelijke ordening Maarten Groene ik heb geleerd als uh, ja, Schiedamse politicus uh, dat uh, Schiedammers die zijn ontzettend betrokken bij de stad maar nog wel eens behoorlijk sceptisch en uh, ik heb echt de volle overtuiging dat hoe meer we Schiedammers betrekken bij uh, onze besluitvorming, hoe beter dat is voor de besluiten. En dat dat ook gewoon het Schiedamgevoel uh, op de beste manier uh, aanwakkert. Op welk punt bent u van mening veranderd door de inbreng van bewoners? Nou, ik ben wel gevoelig, met name voor de zorgen van bewoners die zeggen... ...die sportvelden worden letterlijk direct achter mijn achtertuin aangelegd. De Klankbordgroep zegt, je moet eigenlijk 50 meter afstand houden, minimaal... ...tussen de woningen en de sportvelden. Nou, ik heb dat nog niet met een centimeter gecheckt of dat realistisch is. Maar dat type adviezen, daar kunnen we wat mee. En natuurlijk, er moet wel ruimte overblijven. Maar als je een, een minimale maat hanteert van bijvoorbeeld 50 meter, dan weet je dat, zeker dat er gewoon een groene buffer wordt aangelegd. Waardoor mensen inderdaad geen zorgen hoeven te hebben over wat er direct achter de achtertuin gebeurt. Op 50 meter afstand van ons hoekhuis willen ze zand storten en dat laten ze dan bezinken. En daar willen ze een sportveld op maken met een wal van zoveel meter hoog. Ja, en omdat ik er al 28 jaar woon, kom ik wel op voor, hè. Want wij hebben daar een ontzettend vrij gebied. Het is fantastisch. Kijk, en dat die weg te komt, nou ja, niet fijn, maar dat is al zo lang. Maar dat tunneldak zou anders besteed worden. Wat zou u willen? Nou, groen. Ja, toch wel groen. Dus uh, laten we zeggen, ja, ook een park of fietspaden. Of, ja, maar... Maar het plan is dat er sowieso ook recreatie en groen komt. Maar u zegt, dat, ja, de... ja, er zijn... sportparken, dat ja, blijft een probleem. Ja, luisteren. Ze hadden het toen al over twaalf voetbalvelden. En dan denk ik bij mezelf, jeetje, twaalf voetbalvelden op zo'n taluut daarboven. Dat geeft herrie. En dat is op zichzelf ook geen probleem. Als het maar een eindje van je huis af is. Wat dacht je, van die hoge lichtmasten. Ja, het is misschien een beetje egoïstisch, maar ik kom wel voor mezelf... He? En ook voor de wijk logisch, hè? Henk Vrigge, u bent voorzitter van de AU, de actiegroep unaniem Woudhoek. Ja, dat klopt. En Woudhoek, dat is een wijk in Schiedam-Noord? Ja, dat is een wijk in Schiedam-Noord. Hoe ver woont u van de plek waar uh, het dak moet komen? Uh, waar het dak moet komen, daar woon ik uh, 300 meter vandaan. Nou, uh, is er heel veel inspraak, ja. uh, wordt er georganiseerd? U zat ook in de klankpoortgroep, maar ja. daar bent u boos uitgestapt. Nee, ik ben niet, daar niet boos uitgestapt. Dat, uh, ik ben er vrolijk uitgestapt? Dat, ik ben heel vrolijk uitgestapt. Uh, inspraak uh, vind ik prima, maar wij vinden eigenlijk dat de opdracht van de gemeenteraad aan het college, dat die verkeerd is geweest. Daar is gezegd van, ga nu eens uitzoeken of hier een sportpark gemaakt kan worden. En wij vinden eigenlijk dat je als uitgangspunt dat moet nemen. Ga nou eens kijken hoe je dat tunneldak het beste in kunt richten. Het moest sowieso een sportpark worden. Er moest een sportpark komen. Groot of klein, maakt niet uit, maar er moest een sportpark komen. Nou, daar was onze actiegroep van begin af aan tegen. Pim Koning, u bent voorzitter van voetbalvereniging... Ketel? Ketel. Uit Ketel. Uit Ketel. Uit Ketel. Uit Ketel? Uit Ketel. Waar ligt Ketel? Ketel ligt in Schiedam-Noord. Ja, het is eigenlijk een, een, apart, een apart dorp binnen Schiedam, waar de, de ketelappers wonen. En daar hoor ik veel kritiek vandaag van bewoners op uh, het idee om sportvelden op het dak neer te leggen. Maar u bent voor? Wij zijn voor. Dat is eigenlijk een beetje noodgedwongen begonnen. Uh, wij zijn uh, gehuisvest midden in de woonwijk. En daar beschikken wij zeg maar over drieënhalf uh, voetbalveld. En uh, eind vorig jaar is de beslissing genomen binnen de Raad dat het sportparkketel uh, augustus 2013 gewoon dicht gaat. U zocht Precies. De ruimte. Precies, ruimte. En als wij dan toch weg moeten uit het Ketel, is er maar één alternatief. En dat is de A4, het tunneldak op de A4. Maar wij hebben ook nogal wat wensen in ons, uh, in ons hoed zitten die we ook het liefst verwezenlijk willen worden. Ja, wat dan? Nou, wij hebben een eigen identiteit. Echte en dat, de ketellapper. En dat willen wij zo houden. Kijk, het gevaar is natuurlijk waar ook over gesproken wordt. Op het moment dat je naar zo'n sportpark gaat, wil men ook een, ja, hoe noemen we dat? Een, een sportverzamelgebouw of, ja, dat je met meerdere verenigingen uh, in dezelfde kantine komt te zitten. Nou, onze hoofdmoot van onze inkomsten is toch wel uh, de kantineopbrengst. Ja, en dat willen we toch wel graag voor jezelf houden. Dus... Wat dat betreft zal er nog genoeg strijd met de wethouder volgen als we uiteindelijk de invulling gaan geven aan het sportpark. Maar we stromen niet om te kijken of we samenwerkingsverbanden kunnen kiezen met, uh, met andere verenigingen. Maar dan gaat onze voorkeur niet uit naar samen gaan met een voetbalvereniging. Dan zou handbal bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn. Ja, veel, heel veel inspraak en uh, misschien nog wel veel meer ideeën over het tunneldak van de A4. En als laatste hoorde u uh, Pim Koning van voetbalvereniging Ketel. Voor foto's, filmpjes en eerdere afleveringen van die uh, A4, de verlenging, onze serie, surft u natuurlijk naar de gids.fm. Simone Wijmans houdt voor de gids.fm de cyberwereld in de gaten. Welke digitale ontwikkelingen gaan ons leven beïnvloeden... en zonder welk elektronisch snufje houdt ons bestaan op? Welke gadget is zowel broodnodig als overbodig? Maar Simone is ook geïnteresseerd in mensen... en dan vooral in hun digitale omgeving. En ze verkende er dit seizoen velen. Tijdgeest, de webwereld van... Jan de Hoop, 11.000 volgers inmiddels op Twitter, tot mijn eigen verbazing moet ik zeggen. En anderhalf uur per dag online. 11.000 volgers op Twitter, dat is een flink aantal. Er komen er duizend per week bij, ik begrijp er ook niks van. Mensen vinden het kennelijk heel erg leuk om te zien uh, wanneer ik opsta, wanneer ik weer naar bed ga. En wat ik allemaal meemaak zo op de dag met de hond en met de, met de man en met het uit eten gaan. Want dat is alles waar u over schrijft op Twitter? <lacht> nou, dat is niet helemaal waar. Uh, s ochtends twitteren we ook de inhoud van het ontbijtnieuws en de stelling van de dag. Uh, ja, uh, verder is het uh, het bezoekje aan de tandarts van gisteren bijvoorbeeld. <laughs> Geen gaatjes. Want, want u bent heel actief als uh, volgens mij een van de actiefste nieuwslezers uh, online. Ik vind het heel erg leuk. En uh, want we hebben direct contact met mensen die zeggen wat ze vinden van wat we doen. Op Hives hebben jullie vrij veel volgers ook? 175.000. En daar kunnen we de stelling van de dag doen, iedere dag, van het van het, van het, het nieuws. Ook, ook weer om een beetje te kijken hoe uh, onze doelgroep denkt. Hoe mensen die naar nou ons kijken denken, wat ze vinden, wat ze willen. En dan uh, persoonlijk. Wel, wat zijn uw persoonlijke favorieten online? Want u heeft uw iPad uh, voor u liggen. Ja, dat is trouwens heel erg ontregelend, vind ik. Ja, dan uh, zeg ik jij. Ja. Uh, nou, ik Apple. Ik ben een enorme uh, Apple-fan. Dus One More Thing, dat is een hele grote website... met alle Apple-nieuwtjes en alle Apple-geruchten. Gemaakt door een paar vrienden van ons, daar kijk ik heel vaak naar. Kunnen we nou daar heel even naartoe uh, gaan? Een uh, nieuw besturingssysteem, nieuwe computers, uh, ook, ook geruchten. Zie uh, zie ook dat er een ramkraker de Apple-winkel is binnengereden. <lacht> dat zie ik, ja, dat had ik nog niet gezien. <lacht> uh, door de pui heen, nee, er staat niet bij waar het gebeurt. Het is dus een beetje een slordig berichtje van One More Thing. <lacht> <Ja. lacht> en dan zie ik daar staan Totaal TV in het lijstje van de favorieten... Dat zijn tv-berichtjes, daar kijk ik niet zo vaak meer naar. Ik vind tegenwoordig de mediacourant heel erg leuk. Met allerlei nieuwtjes uit, uit de wereld van de televisie, uit, uit de wereld van de media. En kijkt u nou ook vaak op YouTube, want ik zie hem ook in het lijstje staan. Nou, het grappige is, door dat getwitter wat wij doen, Etjan uh, de Hoop trouwens, als mensen mij willen volgen, waren wij op Curaçao op vakantie en uh, flink getwitterd dat we daar waren. En we kregen reacties van mensen waar we dan lekker konden eten en zo. Maar we hebben ook een filmpje gemaakt. En toen vroegen de twitter, van, zou je dat filmpje dan niet op YouTube willen zetten? Um, en toen hebben we dat gedaan. En met ook weer hele leuke reacties. En 7000 mensen die mijn vakantiefilmpje al gezien hebben. En er staan natuurlijk ook heel veel andere YouTube-filmpjes van jou online. Uh, he, de, de bloopers die we vaker in de tv draait door hebben gezien. Bekijk je die zelf nog terug? Nee, maar ik, ik, ik was wel toen ik, toen ik mijn curaçao wilde kijken op YouTube... had, had ik Jan de Hoop ingevuld. En daar zag ik staan dat een van de filmpjes waar dingen misgaan... meer dan 200.000 keer bekeken. is Absurd. Ik ben bang dat in de regie het een en een ander niet helemaal goed gaat... We zijn nu op een boot. Oké, okay, interessant. Dat is een onderwerp dat straks komt. Dan weet u dat vast als er de bal is. Blijft u even bij ons, dan proberen wij de zaak op orde te krijgen. En gaan we zo beginnen met een band die het wel richten. Ja, de webwereld van Jan de Hoop, nieuwslezer van RTL. Pestende bejaarder. bejaarden. Ja, ze zijn er, echt waar. Maar hoe pak je ze aan? En wat heeft gitarist Harry Saxioni met George Harrison? Dat straks. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. NOS De Europese aandelenbeurzen reageren opgelucht op het akkoord over de Amerikaanse schuldencrisis. Ze openden allemaal hoger en de AEX staat nu ruim een procent in de plus. Ook de Aziatische beurzen reageren positief op het nieuws. De aandelenkoersen in Tokio en Hongkong gingen omhoog en ook werd de dollar meer waard ten opzichte van de yen. Door een verouderd adressenbestand heeft de gemeente Alphen aan de Rijn per ongeluk een brief gestuurd aan zo'n 600 mensen die al waren overleden. De brief ging over de opheffing van een kortingspas van de gemeente. De nabestaanden hebben van de gemeente Alphen een excuusbrief gestuurd. Het aantal gedwongen ontslagen is vorig jaar flink afgenomen. In 2010 raakten 105.000 mensen hun baan op deze manier kwijt, meldt het CBS. Het jaar ervoor waren het er nog 122.000. Volgens het CBS werden minder mensen gedwongen ontslagen... omdat het economisch beter gaat. En Sipiers van een gevangenis in het zuiden van België... zijn in staking gegaan na de ontsnapping van drie gevangenen. Die gijzelde gisteravond korte tijd een bewaakster van de gevangenis van Jamilou. En daarna stalen ze een auto. personeel van de gevangenis overlegt nu met de vakbonden. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bos. Tussen knopend Ouderein en Nieuwe Zuid 3 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda. Voor de brug bij Goorkum 2 kilometer. Iets verderop voor het knopend Sint-Annebos nog eens 2. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt De Valburg en Ewijk 3 kilometer. De laatste is de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Geelse en knopend Sint-Annebos 5 kilometer. Vara Radio 1. De gids .fm. Zomereditie Met Deborah Blekkenhoost. Bejaarden kunnen pesten en niet zo'n beetje ook. Hoe ga je als verzorger om met dit fenomeen? Moet je ze behandelen als kinderen. U hoort het straks, maar eerst iets heel anders. Want een van de eerste muzikale gasten van het vorig seizoen was de Nederlandse gitaarvirtuoos Harry Saxioni. Aanleiding waren de viering van zijn 60e verjaardag in Carré en de start van zijn theatertour Adrenaline. Felix Murders vroeg hem of we naar aanleiding van die titel ook vuurwerk op het podium kunnen verwachten. Ja, dat zit er zeker in, ja. Nou, dan nou moet ik zeggen dat mijn solo optreden sowieso wel heel erg interactie met het publiek heeft, dus er zit altijd wel, uh, wel, wel power in. Maar in dit geval heb ik veel stukken geschreven, dus die staan ook op de, op, op de cd natuurlijk, uh, want dat is een beetje zeg maar de kern van, van dit programma, Adrenaline. Ja, daar, daar zitten uh, zit erg veel ritmische en uh, swingende dingen in. Ja. En dat publiek in de zaal, dat roept dan een verzoeknummer en dat speel je dan onmiddellijk? Dat kan, ja, dat kan. Ja, dat is meestal tegen het einde, is dat. Uh, weet je, dan, uh, dan stel dat het programma bijna afgelopen is en dan hebben ze dat in de gaten. En dan gaan ze opeens allemaal nummers roepen... die ze uit het verleden die ze, die ze willen horen. En, en dat, dat is niet vervelend, want dan speel je zo'n nummer... voor de 35.000ste keer. Ja, inhouden. dat kan. Ja, ik, heb het, ik heb het alleen... er is één nummer, dat heet de Paddentrack. Track. Dat is ook ooit een single geweest. Ik ben helemaal geen single-artiest. En daar heb ik wel een beetje moeite mee... om dat toch eens een keer te gaan spelen. Maar voor de rest kunnen ze oh, alles... een roepen. klein stukje Padden <laughs> Wat een sticker. Uh, nee. Ja, dat is ja. ja. De klompen dan. Ja, en dat, dat bracht je vroeger en tegenwoordig ja. is dat beduidend anders? Nou, ik kan het je zo uitleggen. Ik heb, weet je, uh, als ik een. Uh, vroeger, als je bijvoorbeeld iets swingels wilde doen. Dan, uh, en ik gebruik trouwens die techniek nog. dan deed ik dat vaak met een, uh, een duimwisselslag. Dat, dat is deze duim, die gaat dan op en neer. Over twee. Over twee snaren. snaren. En dan kun je. Die duim gaat maar door. En ondertussen moet je met die andere Goed. hand moet je echt vingervlug zijn. Ja, oké, okay, dat sowieso. Ja, dat staat bij ja. Die linkerhand moet sowieso ja. van alles doen. Maar die rechterhand had dus een vast patroon in die duim. En wat ik uh, veel later ben gaan ontwikkelen... is dat, de, dat ik de, melodie, of de, de bas ook een melodie heb gegeven. Bijvoorbeeld I Wish. Dat heeft al een lopende bas, heet dat. Dus een, die bas heeft dus een melodie. Dus dan zit je geen, niet meer met een vast patroon. Dan moet je met de, uh, de rechterhand net zoveel doen als met de linkerhand. Nou, uh, je, uh, het, ja, het is moeilijk om te zeggen... Je, Eigenlijk doet de duim in ritmiek hetzelfde, maar op volkomen verschillende plekken. Dus er zit geen vast patroon meer in. Moet je kijken, dit is de bas van I Wish. Yeah. En nou ga ik die, als ik die melodie ga doen, dan gaat die bas door. Let op. Oh, die, dus die... Dus dat is uh, ontzettend moeilijker ten eerste geworden. Maar het maakt het ook weer swingender. Dus laat ik zeggen, uh, dat is een beetje de, de verschillen met vroeger en nu. Die lesmethode van jou, hè? Wordt die een beetje verkocht? Nou, dat is. <coughs> ja, ik, ik wil niet, uh, niet opschrijven. maar het is uh, sinds uh, drie maanden de best verkochte vingerstijlmethode uh, ooit. Het is in Nederland? in Nederland en België. Ja, het is in, alleen in het Nederlands is het. Hè? Uh, en ik laat het nu ook vertalen. Je laat het vertalen. Ja, het, is, het, het wordt nu dus de teksten die, die er allemaal in zijn, alle uitleggen, die worden nu vertaald. En nu in Japan, het uh, Japans, we gaan Japan zelf, ja. Waarom in het Japans? Nou, omdat het een land is waar ik, uh, waar ik eigenlijk nog nooit heb opgetreden. En toen dacht ik, dat is mooi uh, mooie binnenkomen om en het boek en meteen daar op te treden. Maar dat is voorlopig nog niet aan de hand hoor, want dat moet eerst nog allemaal gemaakt worden. Maar dat leek me wel een, een prachtig idee. Maar het is wel ongelooflijk dat uh, uh, toen ik dat voor het eerst voor televisie liet zien, want ik dacht nog, nou, ik, dat, dat boek dat raak ik nooit kwijt. Want het, het is vrij prijzig ook nog eens. Want het is erg duur om het te maken. Het zijn ja. twee boeken en een dvd. En we zitten nu al in de vierde druk. Het is echt ongelooflijk. Dus hè? je loopt meer binnen met boeken dan met cd's? Nou, het, het gaat nog niet eens om dat. Ik bedoel, het is hartstikke leuk dat ik, dat ik natuurlijk, uh, daar een leuk cent aan overhoud. Maar wat ik zo prachtig vind, is dat er ontzettend veel jeugd... En ook ouderen, waar we het net over hadden... Uh, deze methode, die toch vrij moeilijke manier van spelen, willen, willen leren. Ja, dat, daar ben ik echt heel erg blij mee. Wacht maar wat er gebeurt tot na deze uitzending? <laughs> je, zult, je zult het meemaken. Op, uh, op de gelijknamige cd van je theaterprogramma staat het nummer Geland. Geland, ja. Dat kan je nu niet spelen, hè? Nou, dat is een andere stemming. Dan moet ik een andere gitaar eigenlijk... Hoeveel gitaar stemmen. heb jij thuis? Uh, nou, ik heb er, een, ik denk, tussen de 40 en de 50 gitaren. Maar op, de, op het podium gebruik ik ongeveer zes, uh, zes gitaren. En die hebben allemaal een andere, of een andere stemming, of een andere klank. Zeg maar, daar kies ik de gitaar op. En een andere stemming, dat houdt in? Nou, dat, uh, uh, nou je hebt een normale gitaarstemming, maar uh, je kunt ook hele andere stemmingen doen. En daar krijg je weer hele andere klankkleuren door. Dat kun je trouwens bij dat galant horen. Trouwens, aan dat galant zit wel een leuk, leuk verhaal, want... Uh, geland heb ik. Ik heb enorme vliegtuigangst. Uh, hè, al die, al die uh, luchtzakken en zo. Ik heb een aantal vervelende dingen ook meegemaakt in een vliegtuig. En uh, dit stuk heb ik geschreven na, na weer zo'n vliegtocht. En uh, eigenlijk om de angst van me af te schrijven. En toen het klaar was het stuk. Dat is echt vijf minuten na de landing bij Heel Even wachten. We gaan eerst ja? luisteren. Dan vertel okay. je de rest van het verhaal. Ja? Dat je geland bent, zo nou, te horen. Ja, maar het gek is, toen, toen dit, je hoort, is het echt een hele mooie, rustige melodie. En uh, toen, ik, toen ik het toen dacht ik: Nou, hoe kan het dat, nou dat ik nou niets van angst eigenlijk hoor? En toen dacht ik daarna: Nou, dat moet reden hebben dat ik denk altijd als ik in de vlieger zit aan mijn kinderen. Ik heb twee vrij jonge kinderen en ik denk. Dat, uiteindelijk dat dit een soort liefdesverklaring aan mijn kinderen is. Van ik ga ze weer zien, weet je wel. Ja. Dus dat het eigenlijk helemaal niet die spanning is, maar de opluchting van: jee, yeah, ik, ik, ik, ik kan die kinderen weer zien. Dus ja, dat, zo werkt dat dus blijkbaar in je, in je binnenste. Zeg maar, en je, je dacht company. eerst: dit past wel een adrenaline, maar dit is eigenlijk heel erg rustgevend. Ja, maar goed, het is natuurlijk heel mooi om een programma niet over te. Want ik doe een hele avond, hè, met uh, twee keer een uur, zeg maar. En dan is het mooi om af en toe een rustpunt te hebben. En dit is typisch een, uh, Er zitten twee nummers of hele adrenaline, op de CD ook. Die echt een rustpunt zijn. En voor de rest is het... Uh, ja, maar je moet ook adem hebben natuurlijk. En die cd's brengen nog altijd uit een eigen beheer? Ja, eigen weer En uh, ja, sinds, eigenlijk sinds ik dat gedaan heb, <laughs> lopen ze ook ontzettend goed. Want die die bakte er niks van. Nou, ik, ik, uh, nou nee, ik, deed het, ik ben eigenlijk weggegaan bij een platenmaatschappij. Omdat de gemiddelde... Dat is nu wel iets anders geworden. Maar toen mijn laatste cd toen nog bij de platenmaatschappij, Phonogram... Uh, was dat. Uh, die zou in de winkel toen nog in guldens 54 gulden moeten kosten. Nou, ik zei, dat ga ik niet doen. Dat vind ik belachelijk. En toen, toen ben ik een eigen maatschappijtje op gaan richten. En, uh, en de, de cd-prijs naar beneden geduwd. En, uh, nou, en dat, dat werkt. Op YouTube staat een versie van een uh, nummer van Queen... dat ongelooflijk veel bekeken wordt. Uh, ja. Killer Queen heeft het nummer. Ja. Probeer het eens even, of niet? Ja, ik heb, een stukje, ik heb liever dat je het zo meteen... Hebt, maar ik, ik heb nu geen kaap, hij moet eigenlijk iets hoger, dan is het. Ik hoor het al, hij moet hoger. Hij moet op deze manier. Zet hem maar op C-mineur, ja. vaak op een akoestische gitaar spelen... en hoor ik hem nooit op een Fender of een Gibson? Ja, nou, dat doe ik toch uh, heel veel. Zelfs de Edison heb ik gekregen voor de CD... Hoe de strings? En dat is alleen maar elektrisch en, uh, en ook veel Fender en veel... Uh, en ik doe het heel soms nu in mijn programma's ook. Maar ik ben... Kijk, de mijn manier van spelen wat ik je net heb uitgelegd... met die rechterhand, die, dat is zo duidelijk op een akoestische gitaar uh, komt dat over. En als ik dat op een elektrische doe... of ik moet gewoon met plek met, met dan spelen... Dan een grote brein. Ja, dan is het niet, niet interessant echt. En, uh, maar ik doe eerlijk gezegd... Uh, buiten mijn optredens jam ik ook wel vaak. En dan, dan sta ik echt te scheuren. Ja, ja. Maar dat gebruik ik... Het uh, ja. is een beetje een, een, andere, een andere manier van spelen geworden. Is het is toch leuk om over muziek te praten. Harry Saxioni, ja. hartelijk dank. En succes met de tournee. Hartstikke dank. En alvast, gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je wel, joh. virtuoos virtuoos Harry Saccioni. September, vorig jaar was dat alweer. Harry Saccioni is nu aan de telefoon. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, gefeliciteerd waren de laatste woorden. Maar ik kan alweer bijna gefeliciteerd zeggen, geloof ik. Het is alweer ja. een tijdje geleden, de viering van de, van de zestigste is, in Carré. <laughs> ja, het gaat idioot snel. Hè. In de oktober was ik... Ben ik alweer jarig, dus dan is dat, uh, dat hele jaar alweer voorbij, ja. Heb je genoten van en... Carré? Ach, dat was zo mooi. Uh, ja, alle, alle mensen waar ik mee uh, in mijn leven tot nu toe mee heb opgetreden... of uh, uh, cd's mee heb gemaakt, wat die, die traden op. Van Herman van Veen, tot Raymond her, uh, van het Groene Woud, tot uh, Fek de Jonge. Tot, nou ja, iedereen zo'n beetje. En, uh, ja, ik was eerlijk gezegd, ik was... Ik was Uiterst ontroerd ja. De theatertour Adrenaline uh, kwam eraan, zit er inmiddels op. Maar de volgende uh, zat ook alweer voor de deur. Of is eigenlijk al gaande, moet ik zeggen. While my guitar gently weeps. En het is een eerbetoon aan George Harrison. Waarom ja. George Harrison? Nou, uh, ten eerste uh, de, de aanleiding is uh, omdat hij uh, dit jaar uh, tien jaar geleden overleden is... Uh, dat was in ieder geval de aanleiding. En voor mij was het een aanleiding. Um, ik ga natuurlijk allerlei George Harrison-stukken uh, spelen. Uh, dat sowieso. Maar ik heb het breder getrokken. Ik, um, uh, ik heb eigenlijk alle <tiek> nummers die ik in de tijd dat ik de Beatles goed vond. En George Harrison. Uh, uh, ook die nummers die, uh, heb ik bewerkt voor uh, gitaar. Dus die, het, het wordt idioot breed. Uh, van van uh, in de summertime <tiek> tot. Uh, uh, Frank Sinatra zelf zit erin, heel veel stukken van Frank Sinatra. Uh, dat zijn nummers waar ik vroeger wel naar luisterde. En uh, dat blijkt voor gitaar, en zoals de manier waarop ik het verspeel, um, ja, heel erg goed uh, te kunnen. En het, ja, het gaat daar echt van zwingen. En, uh, ja Dus het wordt toch een breder programma dan alleen George Harrison. Maar, maar George Harrison staat wel in het middelpunt. En wat maakte hem zo bijzonder als gitarist? Uh, nou, niet als gitarist. Het is, uh, het, hij werd altijd de stille Beatle genoemd. En komt, hij werd eigenlijk ondergesneeuwd door Lennon en McCartney. Dat was heel duidelijk. En, um, en toch vond ik dat hij een aantal juweeltjes heeft gemaakt. Zoals uh, uh, um, Something bijvoorbeeld, weet je wel. En het, en het nummer zelf, uh, zoals mijn programma ook heet. Wild My Guitar Gently Weeps. Dat zijn natuurlijk echt juweeltjes van nummers. En uh, hier komt de song natuurlijk. Uh, dat zijn hier maar even drie die ik noem. En dat maakte hem tot een bijzondere man. Omdat uh, als je dat soort dingen kunt schrijven... en je wordt toch overruled door uh, Lennon McCarthy Je mag eigenlijk bijna niks opnemen. Ja, dat is een prachtig verhaal, vind ik. En dat staat eigenlijk centraal door, door mijn hele programma heen. Een man om te eren? Ja, absoluut. absoluut. Uh, en Lennon McCarthy die komen gigantisch ook veel voor in mijn programma. Al die vond ik natuurlijk ook grandioos. Maar juist omdat hij zo ondergestelde Vind ik het zo leuk om die briljantjes van hem uh, ook voor het voetlicht te brengen. Vanaf 23 september kan het weer, hè? Ja, dan uh, gaat uh, de toneel los. Wat ik zo leuk vind. In mei kwamen de, de, alle schouwburgen al met hun boekjes. En uh, er zijn al heel wat uitverkocht, meteen al. Dat, uh, dus dat zegt ook wel wat over de behoefte van mensen. ook om dit soort dingen te horen. Dat, uh, dat vond ik wel prachtig. Uh, en dat zijn in die theaters die uitgevoerd hebben ze meteen weer nieuwe op Optegels bijgeboekt en die zijn ook alweer bij bijna uitgekocht. Dus wie, uh, wie je bij wil zijn, moet snel zijn. Ja, dat, dat, dat, het loopt inderdaad als het zijn. Ja, dus uh, ik zou in ieder geval uh, snel proberen erbij te zijn. Dat oh. lijkt me een goed idee. Hoewel mijn guitar gently weeps van uh, Harry Saccioni. Hartelijk dank. Ja, tot je dienst hoor. Dag. Doeg. And through postcards with views, I've touched the sugar cube I put in my mouth. The sweetest things. Up. Everybody's just looking down on miniatures of important statues, comparing them at every boutique. The cheaper over there, but those were. the city the bats are too hot as far away from the beach the only thing around alle vakantiegangers en ook de thuisblijvers. Hey hey hey van Room 11. De hitpunt.fm. Zomereditie. Dementen ouderen kunnen lastig zijn en soms zelfs agressief. Sterker nog, het is de dagelijkse praktijk in de Nederlandse zorginstellingen. Sociaal giriater Anneke van der Plaats bestudeerde deze pestende bejaarden. En ze kwam tot de conclusie dat het gedrag van dementerende ouderen vergeleken kan worden met ADHD. En daarom traint ze verpleegkundigen in zorginstellingen om op een andere manier met de bewoners om te gaan. Jan Peels ging samen met haar kijken in een huiskamer van het gasthuis in Gorkum. Doen we nog een bakje koffie, of niet? Nee, dat is meer. Nou. Wil u nog koffie? de Ja, ik denk Ik zal eens kijken of er nog wat in de pot zit. Ja. De op. Er zit ook niks meer in. Oh nee. nee, ik, nee ik, ik Griek en mijn man heet Han en jij heet Jan. Zo is het. Ik kom eens even kijken hoe u hier woont. Ja, geweldig. Ja? Nee. Er nee. nee? zijn er zoveel in de war en die zitten aan moeten roepen en daar word ik gek van. Ja, maar ik mag niet naar huis. nu u zegt ze roepen allemaal? Hm? Ze roepen. Waarom roepen ze? Nou, zes, ik moet plassen. moet om, om het half uur. Dan denk je wel eens, zeker. <laughs> Wordt er ook eens ruzie gemaakt? Ja, ze, ze hebben wel eens uh, een oneenigheid met de leiding. Als ze een beetje eigenwijs willen doen. Want er zit er een bij. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Daar is niet meer om te gaan. wat, wat zo... gebeurt er dan? Ja, allemaal dwars. Niet leuk. Nou, je bent samen met die man hier? Ik is vandaag mijn dag niet, oh jawel, want die komt iedere dag. Daar kan je niks aan doen. Dat zit gewoon in die mensen, die weten niet beter. Meer. Alleen met de klachten komen ze. Want nou, net ook alweer, zegt heb ik mijn plassen. Ik denk: je zuster is er niet. Nou, twee tellen later zegt hij: ik mag plassen. Nou ja, en wij mogen niks doen. En dan zou je zeggen: nou kom op. Gooi ze de play. <laughs> Gooi je door de play? Gooi door de play. We hebben het goed hier. Ongeveer acht mensen op verschillende plekken zitten, ook aan de tafel. Hier is Saskia het lam, zorgregisseur, verpleegster zou ik zeggen. Maar misschien is dat niet helemaal waar. Nee, er zit inderdaad verschil in. Het heeft inderdaad een naam zorgregisseur, ja. Die mevrouw vertelde net van, ja, soms zijn er mensen die echt een beetje zeuren. En dan is het lastig, Ja. Dat zei ze. Ja, zo zou ik het niet willen noemen, maar dat, dat, dat kan inderdaad voorkomen. Ja, dat mensen op de een of andere manier toch dwangmatig uh, roepen, handelen, waar we op in moeten spelen. Jolanda, u bent ook uh, een van de mensen die hier aan het werk is. Kijk, als er een onrustig wordt, dan steken ze elkaar vaak aan. Als okay. ze echt gaan slaan, en uh, ja, dat maken we wel mee. En dan gaan we ertussen. Dan moeten we ertussen. En dan, soms moet je wel eens zeggen van, nou, dit wil ik dus niet meer hebben... We gaan nu even wat anders doen. Of je neemt iemand even mee naar de kamer. En is het dan aanwijsbaar waarom dat dit gebeurt? Nee, nee, nee. Iemand kan heel lief zijn en als een blad van een boom omslaan. En ineens gaan slaan? Ja, of je krijgt ineens een klap. Of, uh, ja, dat kan. Het kan inderdaad wel eens gebeuren, maar je merkt dan inderdaad dat als het gebeurt dat dat heel veel impact heeft op de bewoners. Die dat inderdaad nog goed uh, kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Ja, dus dat is heel vervelend. Want voor me begrijpen dat ook niet? Nee. Nee. Nee, dat kan soms heel onbewust gaan, inderdaad. Uh, ja, of ze krijgen ineens een ander plaatje voor zich van vroeger, van de oorlog. Of wat dat betreft, uh, in, een beetje in die zin, uh, dan is het niet gericht, maar dan kan het inderdaad een andere reden hebben. Hm. Ja. ja. Heeft u dat wel eens meegemaakt dat iemand boos wordt? Ja, is, wordt er wordt wel eens eentje boos, maar ja, daar is nou we wel of iets voor over natuurlijk. Dat kennen mensen toch niks te doen. Nee, dat hebben ze toch niet. Nee, een stukje dingen. Anneke van de plaats ja, heeft in een hoekje eigenlijk een beetje zitten kijken wat hier nu gebeurt ja, in die huiskamer. Ja. Nou had ik niet meteen verwacht dat ze met elkaar op de vuist zouden gaan, mm. hè, als we hier binnen zouden ja, zijn. Ja. Ja. U komt door het hele land? Ja, ik kom door het hele land. Nou, er wordt inderdaad vrij veel uh, met elkaar op de vuist gegaan. Er wordt, Serieus? Ook, er wordt ook veel geschreven. Maar het gaat dus om de oorzaken. Hè? Mm -hmm. Kijk, als jij twee mensen die niet kunnen denken tegenover elkaar aan tafel zit, die mensen zitten elkaar constant aan te staren. Dus als die tafel te smal is, gaan ze onder de tafel schoppen. En dan zeggen wij, die mensen schoppen elkaar. Nee, wij maken te smalle tafels. Ze zetten die mensen veel te dicht op elkaar. U heeft ernaar gekeken en ge gezegd van, ja, je moet eens in die hersenen kijken van die mensen. Wat gebeurt er? Ja. ja, het gaat dus vooral om de hersenen en de omgeving. Uh, die hersenen, als je niet meer kunt denken, dan is het enige wat je kunt doen met je hersenen, is reageren op de omgeving. En veroorzaakt dat dan die agressie? Ja. Vooral, het gaat vooral over een aantal algemene dingen. Hè. Zitten de mensen niet te dicht op elkaar? Zijn er niet veel te veel prikkels tegelijk? Of valt er een doodse stilte? Dat zijn allemaal oorzaken waardoor mensen... overprikkeld prikkels raken. Ja. Maar als je dus zorgt dat er in zo'n huiskamer... dat iedereen alles kan zien, dat is al heel belangrijk. Dat er weinig dingen achter hun rug afspelen. Mm -hmm. En dat er steeds... Een prikkelsoort tegelijk is. Dus uh, niet de, de ja. drukke uh, verpleegsters die allemaal door elkaar heen nee, lopen te rennen? absoluut niet. En als je aan het koffiedrinken bent en je wilt er een gezamenlijk gebeuren van maken... dan moet je dus de deuren afsluiten, hè, dat niemand binnen kan komen... en de tv uitzetten. Ja, het feit dat wij hier nu zijn is eigenlijk al te veel. Is eigenlijk al te veel, ja. Ja. Mee, ja. U bent bezig om die verpleegkundigen, de mensen die hier werken... op die manier te laten denken en laten kijken van ja. wat er gebeurt. Dat is echt anders dan omdat ze gewend waren? Uh, ja, ja. Zij, uh, ze zijn er steeds, dat hoorde je net ook. Hè? Je zei, nou, als je zijn iemand agressief wordt... Ja, dan kijken we naar die mevrouw waarom dat zo is. En die mevrouw kun je dat helemaal niet zien. En die weet ook niet waarom het is. Je moet dus ogenblikkelijk naar de omgeving kijken. En het eerste is, de eerste twee vragen die je stelt... is het te druk voor haar hoofd of is het te stil voor haar hoofd? Dan ben je er al bijna uit. Is dat dan dat die mensen verkeerd zijn opgeleid als het ware ja, dat ze het zo ja, doen? Ja, ja, dit is nieuw. U leert dat verpleegend personeel op tal van plekken in Nederland... om op die manier naar de problematiek te kijken... om juist die agressie tegen te gaan. Hoe bent u tot dat inzicht gekomen? Uh, door een toeval. Uh, hele, ik zit al vanaf 1970 in de verpleeghuiszorg. En uh, ik, ik, het is me altijd een raadsel geweest, het gedrag van hersenpatiënten. Dat je dacht, ja, niet te voorspellen. Maar, maar, maar, het gaat dan in hun hoofd om... Dus ik ben uiteindelijk op die hersenkunde terechtgekomen. En dat is een, ja, iets wat no nog niet veel gedaan wordt. En uh, daar kun je dus het opmaken dat als je dement wordt, dat je in je hersenen iets verliest wat prikkels kan afweren. Dus mm -hmm. alle prikkels komen binnen, onverkort. Mm -hmm. En dan krijg je dus een soort ADHD in je hoofd. Terwijl je hersens niet meer snel werken en jij nauwelijks meer kunt denken, word je dus van het minste geringste dus ontzettend onrustig. Al die prikkels komen gelijkmatig Komt in je, je gelijk hoofd en binnen. je kunt niet meer kiezen. Je kunt niks beschiften? Nee, nee. Zou dan ook medicatie tegen ADHD zijn voor deze al, mensen? Zijn ze al mee bezig? Alleen het lastige is, wij hebben zo'n heilig geloof in medicatie. Dus als wij zeggen, nou geef die mensen allemaal maritaline, dan gaan wij vervolgens allemaal willen maken. Want we denken, oh, ze krijgen toch medicijnen. Dus vandaar dat ik er nogal huiverig voor ben. Ja, het is juist de combinatie misschien, uh, uh, ander en, gedrag. En dat. Sociaal geriater en docent Anneke van de Plaats. Meer over deze manier van kijken naar dementie staat ook in het boek De Wonderenwereld van Dementie, dat Van de Plaats vorig jaar uitbracht. Einde alweer van deze uitzending. En ik hoop dat u inmiddels een antwoord hebt gekregen op de beginvraag. Namelijk, hebben de thuisblijvers gelijk en de vakantiegangers niet? Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar uh, ja, ik meld me morgen wel weer. En wat komt er dan langs? Nou, wat maakt een idee? Een goed idee. Waar zit de wereld nu op te wachten? Mijn persoonlijke favoriet blijft toch nog altijd de wasmachine... die niet alleen wast, maar het zelf ook nog ophangt. Nou ja, het zal nog wel even duren, denk ik. Maar uh, ja, net als u... Uh, en anderen zijn er misschien hele zondagmiddagen, zondagmiddagen dat mensen knutselen in hun schuurtje. aan de uitvinding van het jaar. om er tenslotte achter te komen dat niemand, nee, echt helemaal niemand het wil. Wat doet u fout en hoe moet het wel? Nou, die uitleg komt morgen van Henk de Beijer. Hij is een beroepsuitvinder en iemand die het dus wel lukt. Straks. Tijd. We hebben echt 10, 12 werkdagen nodig. voordat wij een spoedaansluiting kunnen realiseren. Bent u in de steek gelaten? Oh, dan op dit moment kan ik helaas nog niets voor u betekenen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Oh, ik dacht, wel even mijn energieleverancier, er is hier duidelijk een foutje gemaakt. Sturen ze u van het kastje naar de muur? Oh, man, man. Dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Krijgt u geen reactie? Man, man, man. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Komt u er niet meer uit? Op dit moment zijn de wachttijden langer dan u van ons gewend bent. Vraag Superman om hulp. Oh, Superman. Wij adviseren u ons op een later tijdstip terug te bellen. Stuur een mail. Oh, mail naar superman@vara.nl. Ja, hij kan weer gemaild worden. Hij is terug van vakantie en helpt u bij het oplossen van al uw problemen. Jurgen van den Berg, welke problemen heb jij zoal? Een AD-interview vanochtend met de voorzitter... van de College Bescherming Persoonsgegevens, Koonstam. En uh, die uh, zegt dus dat... Allerlei sites, particulieren die zomaar foto's en filmpjes van uh, mensen die nog verdacht worden van allerlei dingen op hun sites uh, zetten, dat die forse boetes te kunnen zijn. Nee. nee, daar gaan we straks stand.nl ook over doen. Mensen online aan de schandpaal nagelen moeten fors worden beboet doen we met Christian Albering tijm dat is een advocaat. En uh, we hebben straks even een reactie van boevenvangen.nl, want dat is zo'n oh, site. Oh, die doet dat? Die doen dat. Oh, oh. In het uh, mediaforum Hella Huk van RTL en Jan Heemskerk van Playboy. Het gaat onder meer over het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Zijn ze dus nu uitgekomen. Ja. Um, maar verhoogd. de commentatoren zijn er nog niet helemaal eens... of het nou helemaal goed is of, of slecht. Dus daarover gaat het. En een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwskenner van week 34? Week 34 alweer. Goeiedag. Allemaal meedoen, zou ik zeggen, zometeen, Jurgen. Of ja. Niet? Ja, ah. ja, dat denk ik ook. Uh, lunch zometeen met Jurgen van den Berg. En uh, daarna Stam.nl over het digitaal aan de schandpaal nagelen dus. Ik ben er morgen weer. Surf naar de gids.fm. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie met recht van spreken. Elke maandag en vrijdag in juli en augustus... gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Vanavond is mijn gast Dick Berlijn... voormalig commandant der strijdkrachten. Meneer de minister, hierbij geef ik het bevel... over de krijgsmacht aan u terug. Dick Berlijn over leiderschap bij Defensie en zijn passie voor het vliegen. Met recht van spreken in twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken. Ja. Heel leuk allemaal, maar als belegger wilt u ook gewoon geld verdienen op de beurs. Daarom heeft Bink slimme apps en een unieke zomeractie. Word nu klant en handel tot 21 september overal gratis met uw mobiel. Kijk maar op Bink.nl. Mijn naam is Dennis. Vroeger was ik proefdier, maar daar wil ik het niet meer over hebben. Ik wil het hebben over de honderdduizenden proefdieren die nu nog in ons land zijn. Voor hen blijven we strijden. Voor proefdiervrije technieken. En voor al die proefdieren laat Proefdiervrij nu in heel Nederland het alarm klinken. Hoor maar! En kijk op proefdiervrij.nl. Dit is Radio 1.